SlamMFM FM PhoneFuck. En ook vandaag nemen we iemand in de zeik in de SlamMFM FM PhoneFuck. Goeie bekende, Leo, onze internet-expert en site-tip van de show, wil stiekem eigenlijk... Nou zeg het zelf maar Leo. Ik wil eigenlijk op jouw plekje zitten. Je wil eigenlijk mijn DJ worden, wil je eigenlijk hè? Ja. hebben we hier een platform bij Slam Wat radio-talenten opspoort en coacht. Mocht je radio maken en een demo willen sturen, dat kan altijd. En <laughs> dan dachten we... Van nou een van die radiocoaches die naar talent speurt in Nederland. Een demo van Leo laten horen. Zou dat werken? Dan kunnen we natuurlijk alleen niet onder de naam van Leo een demo insturen. Want dan gaat opvallers herkennen kennen jou natuurlijk allemaal, Leo. Mm -hmm. Dus heb je dat gedaan onder de naam Patrick? Ja. Die demo klonk zo. Ja, goedemiddag. Hier ben ik Patrick met Patrick's Wilde Weekend Show hier op Patrick FM. We gaan vandaag weer alle nieuwe hits behandelen uit de top 40 van deze tijd. En natuurlijk hebben we bizarre nieuwtjes voor je. Het weerbericht, verkeersinformatie en natuurlijk heel erg veel hits. Zo onder andere van Lorraine met Euphoria. Geniet ervan. Je hoort het, het klonk nergens naar haar, het was slecht. We stuurden die demo op naar radiocoach Pierre-Papa. Hij stuurde ons een mail terug, was niet al te sappig. En uh, ik heb zogenaamd als de vader van Patrick, pseudoniem van Leo dus, even verhaal gehaald bij die radiocoach. Ja papa, goedemorgen. Ja meneer papa, met Klaas Heusmans. Zeg, ik bel even voor Patrick, want die durft zelf niet te bellen. Ik heb gezegd van oh, bel nog zelf. Dat is wel zo volwassen, maar... Uh... Is, is, is de feedback verkeerd aangekomen? Of... Ja, ik, dat is een beetje verkeerd geval. Nee, hij liet mij het mailtje lezen. En, uh, nou ja, u moet weten, hij is helemaal gek van radio, maar echt Ja, dat, dat hoor ik en dat zie ik zo. Helemaal <laughs> gek. En uh, we zijn er ook hartstikke gek mee, want na Jaren heeft hij eigenlijk dan een soort van hobby. Het was altijd een beetje, ja, tussen ons gesproken en niet zo net. Uh, <laughs> oh, ja, ja, nee, hij deed nooit wat. En, uh, nou, een studiootje voor hem gebouwd in de schuur in de tuin. Ik ben zelf ook een opidaat. Oké. Okay. En, uh, nou ja, daar ging hij mee aan de gang. Hartstikke, hartstikke mooi. En uh, voor ons is wel in En uh, Frans Bauer, Marianne Weber. Heel oh, leuk. Right. En nu dan, uh, ja, een beetje top 40 en zo en, eh... Uh, ja, hij heeft dan toch de stoten schoenen aangetrokken. En uh, ja, we vinden het ook een echt een, een enorm talent. Ik bedoel, ik heb zelf ook wel wat radio verstand uh, als ik zoveel mag zijn. En uh, ja, ik denk dat hij wel een grote kan worden, meneer Papa. Dus ja. Nou ja, dat zou best kunnen hoor, maar het is nog te vroeg. Het is gewoon nog te vroeg. Ja, ja, ja. Uh, ik heb ook, nou ja, u heeft de mail gelezen, dus ik ben altijd uh, ook heel erg uh, met uh, het uitdelen van complimenten en ja. aanstippen wat wel goed is natuurlijk. Daar begin je mee. Ja, ja. Maar wat kijk, ik tussen de regels door een beetje hoor is dat u toch niks vindt eigenlijk. Nee, kijk, uh, en hij uh, doet ook uh, iets uh, dat Patrick hebben ze internetzender, geloof ik. Ja, nou, dat is een beetje intern hier bij ons, uh, een klein zendertje. Ja, dat is wel leuk. En dan straalt hij door de buurt. Een beetje ook de oude zender van zijn vader geleend. Ja, zo ben ik ook hoorde. ja. Het ja, ja, ja. was er nog geen internet. Maar... Oh, dus, kijk, het probleem is een beetje waarom het denk ik, een beetje hard aangekomen is, omdat hij heeft nogal stotterig van zichzelf. En uh, ah, okay. dan okay. staat er in het mailtje veel te traag en veel us En uh, ja. Ja, nou, dat, nou, ja, dat, ja, dat, dat, dat vind dat ik is, ook. Dat, dat, ja, daar, daar werd ik ook een beetje boos over meneer papa. Mag ik best weten. Ik bedoel, laten we eerlijk en open met elkaar zijn. En denk ja, moet dat nou? Moet dat nou? Wat wat? Wat, wat uh, doe ik heb... mee en, uh, hè, het mee? Nou gewoon... ja, nee, voor mij is het allemaal uh, gewoon... Ik doe, ik doe dit dagelijks, feedback geven. Ja, ja. Of het dan bij grote zinnen is, of met jonge mensen. Dat maakt me niet uit. Alleen ik help mensen niet om, om, uh, ja, om daarover te liegen. Ik, ik moet daar gewoon eerlijk in zijn. en kijk, nee, maar ja, ik, or... het raakt hem in zijn hart, meneer Papa. Ik bedoel, uh, uh, uh, hij is daar toch een jaar voor op logopedie lo lo lo geweest. En uh, ja, dat ja, was ik... er dan een beetje uit. En dan krijg ik zo'n mail en dan zie ik zo'n mail. En dan denk ik, ja, ja, ja, meneer Papa... Uh, ja, wie bent u dan? Wat heb u dan gedaan op de radio ooit om dat te mogen zeggen? Maar waarom moet ik dit allemaal uitleggen? Nou ja, ik vind ik, ik... het een beetje, ah, ja, weet je, verpleeg. ik krijg een... Ik ben niet verplicht om... Vind om, om... Om, om, om ja, ik wel, maar om... uh, ja... Dat doe ik wel, ik heb het hartstikke druk. Ja, dat maar meneer uh, Papa, het is toch een jongen van 19 die gewoon hier huilend, huilend als een klein op zijn bed ge... ja, dat, is gaan dat, liggen? En dan denk ik, ja, ja dat, dat, is het nou nodig dat, dat, om zo'n jongen zijn zo zo passie af te pakken? Is dat nou nodig, denk ik dan? Bah! Nou ja, ik heb niet de pretentie gehad om hem te kwetsen, dus als dat zo overkomt... Nee, maar het is wel gebeurd, hè. Janken als een klein kind. Ja, maar dat ligt niet aan mij. Ik begrijp dat u heel trots bent op uw zoon. Nou, veel te traag. Het is allemaal niet zo wild, wordt hier nog geschreven. Die jonge kreipt op zijn dat vind ik ook gewoon. Ja, dan denk ik, nou ja, met alle respect als zo zoveel mag zijn, maar u klinkt ook niet al te wild, meneer papa. Nou, is goed hoor. Bent u zelf dan zo'n wilde bras? Dit gespreksniveau, dat uh, ja, weet je, het is voor mij gewoon maar werk, hè. het is professie. Staat dus... u zelf op de bar te dansen in het weekend? Dat denk ik dan, weet je wel. U mag het allemaal vinden, hij moet gewoon lekker solliciteren en dan zal hij hetzelfde te horen krijgen. Vind ik prima. Uh, maar ik denk dat hij gewoon het beste, gewoon door moet gaan en, en zorgen dat hij. Ja, punt door moet gaan, ja. Hij heeft net ja. zijn studiootje aan goed geslagen, meneer Papa. Luister meneer, ik heb geen tijd voor dit soort dingen meer. Ik heb u netjes nou. beantwoord. Ik ben niet verplicht om op demos te reageren. Dat doe ik wel. Weet je wat u of doet? Het. Ik wens u heel veel succes met uw werk. En ik, en ik hoop dat, dat Patrick u gewoon nog eens een keer uh, ja, het ongelijk beweest. Want uh, ja. ik ben hier best, best kwaad over meneer Papa. Dat mag u best weten. Dat vind ja, ik, ik, ik gewoon, vindt, gewoon ik, beneden ik, alle peil meneer Papa. Ja, nou dat zie ik goed. Ik ben niet verplicht om op uh, demos te reageren. Nee, het, is al, goed, het wel. is al goed. Het is al goed. Nou. Ik wens nou. u een fijne dag. Ik ruw het zelf door. Da. Da. Slam